Het is Juris Stubinitski met het NOS Journaal. Het aantal gedwongen ontslagen is vorig jaar flink afgenomen. In 2010 raakten 105.000 mensen op deze manier hun baan kwijt, dat meldt het CBS. Het jaar daarvoor waren het er nog 122.000. Volgens het CBS werden minder mensen gedwongen ontslagen, omdat het economisch beter gaat. De gemeente Alfa aan de Rijn heeft per ongeluk een brief gestuurd aan zo'n 600 mensen die al waren overleden.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 Hij werd neergeschoten omdat hij mensen bij de vertrekhal bedreigde en rondliep met een mes. De pol is afgelopen weekend in het ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen behandeld. Op de Europese aandelenbeurzen is opgelucht gereageerd op het akkoord over de Amerikaanse schuldencrisis. Zo opende allemaal hoger. De AEX stond vlak na de opening 1,3% in de plus. Ook de Aziatische beurzen reageerden positief.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 Sommige Republikeinen zijn fel tegen de verhoging van het schuldenplafond en Democraten klagen omdat in het plan de belasting voor de allerrijksten niet omhoog gaat. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij een temperatuur van 20 tot 24 graden. Morgen wordt het iets warmer. Dit was het. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen Vught en Eindhoven en op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BNR? Nee?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 internet, internet.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 Mom no. no. Since. <laughs>